1 uur. Het NOS-journaal. Miseral Thomassen. Goedemiddag, internetsites Overheid, onbetrouwbaar. Elf auto's in brand gestoken in Drenthe en schade in Japan door orkaan. Het weer zonnig en warm. Het wordt 24 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten van het land. Later meer stapelwolken. Tegen de avond neemt vooral in de westelijke helft van het land de kans op een regen- of onweersbui toe. Morgen overwegend bewolkt en overal regen- en onweersbuien. Na het weekend dalen de temperaturen tot onder de 20 graden en wisselen zon en buien elkaar af. Het is niet te garanderen dat het gebruik van honderden overheidssites veilig is, zei minister Donner na crisisoverleg rond beveiligingsproblemen bij het bedrijf DigiNotar. DigiNotar regelt de certificering van overheidssites. Op hun systemen werd in juli ingebroken door hackers uit Iran. Minister Donner lichtte de problemen vannacht toe. Als je naar een overheidssite gaat, ga je ervan uit dat je op de site komt, waar je denkt dat je komt. Dat verzekeren wij, dat is natuurlijk bij dat hele elektronisch verkeer is dat nooit zeker. Daarom is er een systeem ontwikkeld om te certificeren dat dat het geval is. Dat systeem daar is nu op ingebroken en er zijn een aantal uh, ja, fouten uh, certificaten gestolen die dus nu gebruikt kunnen worden voor... Uh, sites uh, waar je dan terechtkomt... zonder dat je bij de daadwerkelijke site komt. Dus je weet niet zeker dat als je ergens op inlogt... dat het ook die site is? Of dat er misbruik van gemaakt gaat worden? Dat, dat, dat kun je dus niet 100% zeker weten... omdat er een aantal gestolen zijn. Tegelijkertijd is het niet zo dat je het nu helemaal niet meer weet. Als men nu op een site komt waar zo'n certificaat is... schiet er die op het scherm op, dit is niet meer een betrouwbare site. Dus wat dat betreft weet men er is mogelijk dat het gecompromitteerd is. Al dus minister Donner vannacht tegen collega Marcel Bril. Volgens IT-journalist Brenno de Winter zijn de problemen... die door het lek bij Diginotar zijn ontstaan, ernstig. Dit betekent eigenlijk dat als we op een overheidssite zijn... we eigenlijk niet meer gegarandeerd krijgen... dat je ook daadwerkelijk op die overheidssite bent. Het gaat erom dat de waarmerker... Niet meer te vertrouwen is. Dus alles wat van die waarmerken vandaan komt, moet gewoon als onveilig worden beschouwd. En dat is toevallig wel heel veel van de overheid. Waar het in ieder geval hier om gaat, dat zijn overheidssites, zoals bijvoorbeeld de Belastingsdienst, um, uh, DigiD-achtige sites. Dus, dus waar je op kunt inloggen met je DigiD. Uh, de Rijksdienst voor het wegverkeer. Nou, als de overheid daar duidelijke over kan geven, van nou, dat is allemaal nu voorbij. Ja, dan, dan kun je daar weer met een gerust hart naartoe. Websites van de overheid worden de komende dagen... met certificaten van andere leveranciers beveiligd. En mocht u nou behoefte hebben aan meer informatie over dat DigiNotar... op nos.nl staan de belangrijkste vragen met de antwoorden.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 Even. Ook de Britse inlichtingendienst MI6 zou nauw met de Libiërs hebben samengewerkt. In de Drentse plaats Geesbrug in de buurt van Hogeveen zijn vannacht elf auto's in brand gestoken. Ze stonden op het terrein van een autohandelaar en zijn allemaal uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een loods. De politie onderzoekt de zaak. Dus op dit moment gaan we uit van brandstichting. Omdat eerst onderzoek heeft uitgewezen dat de auto's één één in brand zijn gevlogen. Ja, en dat uh, de brand niet is overgevlogen van de ene naar de andere auto. Maar op dit moment weten we nog niet wie hier verantwoordelijk voor is... Ja, en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. In Japan heeft een orkaan grote schade aangericht. Talas kwam vannacht even na drie uur aan land in het westen van Japan... en bracht vooral zware regenval met zich mee. Twee mensen kwamen om, tientallen raakten gewond... en veel huizen zijn verwoest. Een inwoner vertelt dat hij enorm schrok van een bulderend geluid. Ik had eerst geen idee wat er aan de hand was, zegt de Japanner, totdat, totdat ik de stroomversnellingen zag. Journalist Kjell Duits in Tokio zegt dat deze orkaan meer ellende veroorzaakt dan anders. Omdat hij niet langs de kust gaat, aan de Oostkust zoals gewoonlijk, maar recht het land doorsnijdt en ook ontzettend langzaam is... Dus er valt ontzettend veel regen voor een hele lange periode. Er zijn inmiddels 185.000 woningen onderruimd. Dus je praat over zo'n 370.000 tot een half miljoen mensen die geëvacueerd zijn. Volgens Japanse meteorologen raast orkaan Talas in elk geval nog tot morgen door. In Alkmaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Het eerste slachtoffer werd in een nachtclub neergeschoten. Toen hij zwaar gewond naar buiten liep, werd er opnieuw geschoten. Daarbij raakte de ander licht gewond. In een gracht in de buurt werden kort daarna twee verdachten aangehouden. Ze probeerden via het water te vluchten. Wat later werd nog een verdachte opgepakt... en ook het slachtoffer dat licht gewond is geraakt is gearresteerd. Het is nog onduidelijk waardoor de schietpartij in Alkmaar ontstond. Bij leerkrachten die donderdag in Eindhoven onwel werden... zijn sporen van cannabis gevonden. Donderdagavond hadden 60 basisschoolleraren samen gegeten... voordat ze aan een studieavond begonnen. Vlak daarna werden 16 van hen misselijk en duizelig. In een ziekenhuis in Eindhoven werden de drugs aangetroffen in hun urine. De Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek... bij het bedrijf dat het eten verzorgde. Alle leraren waren een dag later weer aan het werk. Een man die een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt in de Brabantse plaats Werkendam... heeft zich bij de politie gemeld. De man van 19 is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Vanochtend werd een dode man uit Woudrichem op straat gevonden. Aan de hand van sporen op de weg wist de politie van Werkendam... dat hij was aangereden door iemand in een zilverkleurige auto. Mensen in de buurt kregen een sms van de politie met de oproep... om uit te kijken naar die auto die aan de voorkant beschadigd was. En daar kwamen veel reacties op. Er hebben toch veel mensen op gereageerd... Tot zelfs uh, iemand uit Amsterdam toe die aangaf van hé, hey, ik zie hier een grijze auto met, uh, met verse schade. Daar zijn we toch wel heel erg blij mee dat mensen toch in dit soort zaken wel willen helpen met, uh, met de oplossing uh, van zo'n delict. Het is nog niet duidelijk of de man die zich heeft gemeld van de man zich heeft gemeld vanwege die politieoproep.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 Nou, het is zover. De eerste medaille is binnen voor de Nederlandse roeiers op het WK in Bled. Ragnar Niemeijer. Houd er ernstig rekening mee dat het ook uh, meteen de laatste is. Maar uh, geen Wilhelmus, wel een bronzen plak voor de vier uh, vrouwen, vier zonder. Uh, de finale gezien, winst voor de Verenigde Staten. Nederland... Onder aanvoering van Femke Dekker in die boot. Uh, ja, regerend wereldkampioen in een andere samenstelling dan een jaar geleden. Alleen Dekker was over van die boot. Snelle start, dat zien we eigenlijk steeds bij de Nederlandse boot. Uh, Nederland vooraan uh, 500 meter. Uiteindelijk uh, een afgetekende overwinning voor de Verenigde Staten. Nederland wordt daarin derde. En in ieder geval is er een medaille behaald. Dat is knap, dat is mooi. De Nederlanders hebben in ieder geval één keer het podium uh, van heel dichtbij mogen bekijken. Sterker nog, ze stonden er dus op. Morgen zien we nog de mannen vier zonden. Haalden de finale, haalden de nominatie voor de Olympische Spelen al eerder vanochtend binnen. Misschien kunnen ze nog meer stunten. Misschien zijn ze wel een klein beetje op na het halen van die derde plaats in hun halve finale. Wie zal het zeggen? En dan is er morgen nog kans op een nominatie voor de lichte vrouwen dubbel 2 met Sigmond en Het. En dan zit het toernooi voor Nederland erop. Misschien morgen nog een stunt. In ieder geval één medaille binnen. Maar wat ik al zei aan het begin van dit stukje. Het is goed mogelijk dat het ook meteen de laatste is. Graag naar nog een wereldkampioenschap, atletiek in Daegu. Daar hebben de vrouwen zojuist de halve finales op de 100 meter hoorden gelopen en die houtkamp. Het ja, was een mooie halve finale, gewonnen door Pearson uh, uit Australië. En met name haar tijd, 12.36 zit maar een fractie boven het wereldrecord. Dat belooft nog wat voor de finale 100 hoorde bij de vrouwen... die uh, straks om twee uur zal worden gelopen. Op dit moment het hoogspringen aan de gang bij de vrouwen Cicerova... de enige over twee meter. Uh, Blanka Vlazic, de, de grote favoriete uit Kroatië... moet uh, die hoogte nog zien te bereiken. En uh, verder hebben we nog hele leuke dingen, hoor, de 4x400 bij de vrouwen... Uh, over een Uur, om twee uur de 100 hoorde finale. Uh, ik zei het al bij de vrouwen. En als klapstuk vandaag, en daar kijkt iedereen naar uit in het stadion... de 200-meter-finale waar Hussein Bolt, de grote man uit Jamaica... zal proberen zich te rehabiliteren na die valse start op de 100-meter. En hij heeft er zin in, zo liet hij al van tevoren weten. De weersomstandigheden zijn perfect, dus ik ben ook heel benieuwd naar zijn tijd. Want dat hij gaat winnen, dat staat eigenlijk buiten twijfel. Maar stond dat ook niet bij de 100-meter? En die Houtkamp, we horen het later vandaag... Oranje International Rafael van der Vaart is naar verwachting zes weken uitgeschakeld. Een MRI-scan heeft uitgewezen dat de middenvelder van Tottenham Hotspur een scheurtje in zijn hamstring heeft opgelopen. Die blessure liep hij afgelopen weekend op in het competitieduel met Manchester City. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Bent u via de A16 onderweg naar Antwerpen? Dan kunt u beter omrijden via Roosendaal, Bergen op Zoom. Want in België staat een lange file op de a 19 richting Antwerpen. Dat komt door wegwerkzaamheden. In Nederland staat op de A67 Eindhoven-Venlo voor industrieterrein Venlo 2 kilometer. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. In Zeeland staat op de N256 Goes richting Zierikzee voor de Zeelandbrug 3 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Rokanje 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws, internetsites internetsite van de overheid, zijn onbetrouwbaar. Omdat het bedrijf dat de beveiliging certificeert is gehackt. Bij een autohandelaar in Drenthe zijn afgelopen nacht 11 auto's in brand gestoken. En schade in het westen van Japan door de orkaan Talas. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Vanavond om half elf op Nederland 2, Rijmans Suikerfeest. We sluiten de vaste maand feestelijk af op mijn manier. En dat wil dus zeggen met zang, dans, comedy en natuurlijk ook lekker eten en leuke gasten. Vanavond, half elf, Nederland 2, Rijmans Suikerfeest. Niet zeppen, gewoon kijken. Lekker hè? Wie je mening heeft, wordt opgesloten en zelfs mishandeld of verkracht.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 Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En als er wat nieuws te melden valt op het WK atletiek in Zuid-Korea houden we u daar natuurlijk van op de hoogte. Over een klein kwartiertje ontvangen we een kerstverse promovendus die vindt dat artiesten in de muziekindustrie zich veel te vaak, en ook onnodig, tekort doen door de contracten die ze sluiten met impresario's. Daarna hoort u waarom Nederland het meest ondernemende land is in de Europese Unie. En we besluiten dit uur van Tros in Bedrijven met het laatste MKB-nieuws door Willem Overbos. Maar we beginnen met een opmerkelijke imagocampagne. Kledingketing Zeeman is al een tijdje bezig met een opmerkelijke imago-campagne. Het begon met de posters met sexy modellen. En wat hadden die aan? Knalgele boxershorts. Vervolgens tuinde deze zomer iedereen erin... toen ze zich tijdens de Amsterdam Fashion Week voordeden... als de ontwerpers van het hippe nieuwe modemerk Frank. En sinds vorige week is er de Destroy Your Jeans actie. Waarin de textielwinkel dure designer jeans belachelijk maakt. En Zeeman hoopt met deze zogenaamde guerrilla marketing... haar imago te verbeteren en naast hun bestaande klanten... ook nieuw, maar vooral ook jong publiek aan te trekken. Gaan we over praten met Jan Lanting, marketingadviseur... en voormalig reclame-topman van communicatieadviesbureau... FHV BBDO. Goedemiddag. Dank u wel. Zeeman, goed bezig? Heel goed bezig. Want? Ja, omdat... Uh... In feite is een enige uh, basisprijs, zeg maar even. Um, maar de mens vandaag de dag, als je over merken praat, praat je ook over mensen. Mensen vandaag de dag die zeggen: ja, prijs natuurlijk, dan ga ik voor naar Zeeman. Maar als ik daar binnenloop, kan het ook misschien wat spannender. En waar natuurlijk Zeemans ze hebben op een gegeven moment een strategie uh, herdefinitie gedaan, ergens eind 2008. Um, en toen hebben ze besloten dat ze naast zeg maar puur prijs, dat willen ze echt behouden, het blijft een dienstcounter. Dat ze wat meer uh, hun klanten en daarmee overigens natuurlijk ook proberen... het nieuwe klanten aan te trekken, wilden verrassen. En toen zijn ze dingen gaan bedenken, dat hebben ze gedaan uh, heel veel intern... dat hebben ze met een klein bureau gedaan. En weet u uh, wie dat is? Weet u welk bureau ze daarvoor... Ja, in Ja, nee, ik weet het niet. Het is een, ik, ik ken het bureau niet. Nee. Het is een bureau ergens in het midden van het land. Maar die hebben hele goede dingen gedaan. Ik, en ik denk overigens dat ze ook intern... Uh, er zit een nieuwe, een nieuwe marketingman daar... Um, Um, en de, heel toevallig uh, in, het, in de adformatie, het, het vaktijdschrift van, van deze week... ik heb het meegebracht, uh, staat die in. Doet nog wat uitspraken daarover. Maar toen hebben ze en he, heb gezegd... we moeten ook verrassend worden. Ja. En, en dat die verrassing wel, vullen ze nu in. Dat is wel gelukt, want vooral die op de Amsterdam Fashion Week... Nou, Absoluut. dat heeft een stroom aan publiciteit opgeleverd. Absoluut. En ik moet zeggen, ook wel wat voor poepzakte gezichten hoor, hier en daar. van mensen. En de celebrale dachten... wereld van de fashion was niet... Amused. Nee, die waren not amused, dat kan ik me voorstellen. Dus ja. ze hebben de fashionwereld eigenlijk een beetje gechoqueerd ja. en, uh, ja, en verder iedereen aan het lachen gemaakt. Was dat de beste van die drie acties? En is dat ook wat je, wat je als guerilla, guerilla marketing nee. neer kunt zetten? Ja, dat is een hele aardige actie. Dat heeft natuurlijk de pers gehaald en de, zeg maar, de filmpjes op YouTube. Je krijgt er... Nee, ik denk dat de beste actie de laatste is. Destroy your jeans. De, de, de spijkerbroeken. Ja. Dat, dat, dat, dat is iedereen echt... zich eerst afvroeg... wat is er überhaupt aan de hand? En van wie is da, dit? Dat da is één, dat is twee. Eh, mensen worden natuurlijk toch een ontzettend bewust van het feit... wat we aan het kopen zijn hè, met de bekende merken. Laten nou, ja, ja, vertel even dus... wat ze doen met Destroy your jeans actie. Destroy your jeans is in feit... die koopt een hele goedkope spijkerbroek. En, en datgene wat... Je koopt bij een heel duur merk en wat als het ware voor, voor uh, beschadigd is, hoe zeg je dat, voor versleten is, dat kun je zelf doen. Dus scheuren, zoals bij ja, er kleuren. Bij. Dus je maakt in feite je eigen. Uh, uh, die zijn jeans. De, designer -jeans. Ja. Dus je betaalt 200 is, euro voor een beschadigde jeans, daar kan je hem goedkoop kopen en je maakt hem zelf. En die beschadigt, beschadigt hem zelf. Ja, en het knappe is, afgezien van de prijs, het knappe is, dat is een van die basisprincipes uh, in ons vak, dat als je mensen zelf betrekt, in iets maken, dan vinden mensen dat fantastisch. Dus even die IKEA hè? En dat is een van de IKEA-principes. Dus de antwoord op de vraag: ja, dat, vind ik de, dat laatste vind ik eigenlijk de knapste actie. Het probleem voor zeeman is natuurlijk dat juist bij de wat hippere generatie en bij jongeren enzovoort. dat er uh, een soort imago rondom zeeman hangt. Nou ja, daar ga je toch niet naar binnen, ja. dat moet je niet hebben, dat is echt ja, helemaal klopt. niks. Mm -hmm. ik, kan, ik kan de uitkomsten uiteraard niet voorspellen... maar het is evident dat zo'n doelgroep die daarvoor in is... die verouderd langzamerhand. En wat ze, ze kunnen niet anders doen dan jonge mensen gaan aantrekken. Mm -hmm. En ik vermoed, en dat, dat is één van de redenen... waarom ik dat tot op dit moment de beste actie vind... ik denk dat die Destroy Your Jeans-campagne uh, daar buitengewoon goed op inspeelt. Maar ik... ga, gaat dat dan volgens u niet ten koste van de bestaande klant die zie? Als je zegt nee, van we trekken een hip jong nee, publiek aan. Nee, oh. want die, als ze, mag, als ze dat, dat, dat die merkwaardeprijs. als ze die maar enorm blijven bewaken. Um, uh, dan gaan ze die oude klanten, als we de, ze het zo mogen noemen. gaan ze absoluut niet verliezen. Maar het is dus, waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen om te doen. van een shabby merk ja. een beetje een ja, hip merk. Absoluut moeilijk. Toch? En en wat voor risico's loop je daarbij? Nou, het risico, het, het risico is wat, wat mevrouw Verbeurt al zegt. is dat. Als je het verkeerd doet, raak je ook je oude klanten kwijt. En daar moet je natuurlijk ontzettend goed voor oppassen. Maar het knappe is, als je, als je uh, zo één daar op prijs zit... en je hebt daar vooral veel klanten uh, voor... die daar ook regelmatig voor binnenkomen... en je weet dan dit soort acties te doen... die, die echt uh, zeg maar voor, voor een ander soort doelgroep uh, bedoeld zijn... jongere doelgroep... nogmaals, de uitkomsten werkt ik niet... Ik, het moet nog blijken of het slaat natuurlijk. Maar mijn vermoeden is, ik zeg dat maar even vanuit, vanuit de ervaring... ik denk dat dit een hele geslaagde campagne wordt. Ja. Maar je komt er dan niet alleen mee om een beetje een leuke campagne te bedenken. Ik neem nee, aan dat je nee, je hele nee, bedrijfsvoering nee. om moet gooien. Ja, en dat is een van de zwakke punten. Nog, uh, um, Dat is het ook een investeringskwestie. Uh, dit werkt alleen maar als, als alles wat je aan mensen toont... dat is de winkel en de campagnes en, en het allemaal klopt. Heel consistent is. Dat is nog niet zo. Want de winkels zijn nog niet hip. De winkels zijn nog niet. Nee, die hebben nog niet een shop in de. Je zou een soort shop in de shop achtig iets kunnen bedenken. Want je moet natuurlijk ook niet die hele winkel volgens helemaal hip maken. Maar wat ik ervan begreep is dat ze dat nu aan het doen zijn. in een zeker tempo. En dat is natuurlijk een investeringsvraag. Maar Hoe zegt u eigenlijk van ze hadden eerst die winkels nou, wat moeten aanpassen. en dan met die campagnes komen? Ik denk het wel. Ik denk dat u daar een heel goed punt hebt. Ik denk dat dat zo is. Uh, of je ze allemaal alle honderd en zo... maar mensen moeten dan toch wel meteen als ze getroffen worden door zo'n campagne... moeten ze meteen die ervaring kunnen delen, ja. zou je kunnen zeggen. En dat is, uh, dat is nog maar heel beperkt zo. Heeft, dus, u, heeft u zelf al eens van dergelijke campagnes bedacht? U, u komt bij uh, FHV-BBDO vandaan. Nou, de, de, de, teams, de teams waar ik mee gewerkt heb, ja. natuurlijk inmiddels wat langer geleden, die bedenken die soort campagnes. En kunt u dan eens uh, aangeven bij welke andere merken dat dan uh, ernstig gelukt of mislukt is? Ja, het is, als je in de mode blijft, um, wat ik een hele heel knappe prestatie vind, is Burberry's. Ik, uh, moet, u, ik moet u even onderbreken, ja, we, gaan, we komen uh, zo bij u terug. Uh, nieuws vanuit Zuid-Korea, de 1500 meter lo loopt op zijn eind, hè, Andy? Wat heet? Ze komen net over de finish. Prachtige race. Uh, gewonnen natuurlijk bijna, zou je zeggen, door een Keniaan. Asbel Kiprop. Uh, hele uh, lange benen heeft die man. Dat ziet hij ook zien in de laatste 400 meter. Want hij uh, versloeg eigenlijk in de binnenbaan. Want hij kwam binnen door bij zijn landgenoot. En dat is uh, Silas Kiplagat, uh, een van de grote favorieten. Maar Kiprop, die nog nooit een grote prijs heeft gewonnen. Asbel Kiprop uit Kenia, wint in 3.35,69 de 1500 meter bij de mannen. Nou... De namen komen er in ieder geval al steeds super eruit. Hartelijk dank. En die houdt kom. Uh, meneer Lans, we waren nog bezig met gelukte voorbeelden van uh, waar, waar dit gewerkt heeft. Het ja, het, is, het, is, het zijn natuurlijk willekeurige, willekeurige keuzes. Eentje is ouders, is Burberry. Uh, Burberry was een volstrekt stoffenmerk aan het worden. Ja, oudbollig. Oudbollig stoffenmerk aan het worden. Die hebben uh, onder leiding van een, uh, ik dacht een Italiaanse, nieuwe Italiaanse CEO, hebben ze een volstrekt. Volstrekte metamorfose doorgemaakt. Nou, laten we er niet langer. Uh, ga maar op de website kijken, ga we in de winkels kijken, hun concept stores. Ja, wie en, dragen dat nu dan? Ja, jonge mensen. Als je in de. Een beetje, ik denk een beetje. En niet alleen de gooise meisjes. Chiekere, de... Nou, ietsje ziekere jonge mensen zou ik bijna willen zeggen. Dat denk ik wel. Maar als je, als je bepaalde items daarvan. De Burberry sjaal bijvoorbeeld. Die in verschillende vormen van met die ruit, die zie je overal. Ja, een... Terwijl dat ongeveer synoniem was met het surf. Ja, ja. Maar, maar nou, ja, precies diezelfde sjaal natuurlijk. Maar je kunt tegelijkertijd ook hele mooie... Die ruit is natuurlijk heel kenmerkend. Ja. En wat ontwerpers hebben gedaan, die zijn met die ruit aan het werk gegaan. Wat een hele, ik, heb, ik heb toevallig het voorbeeld meegebracht. Uh, wat, wat slecht zou kunnen gaan, ik kan het niet behoren nog... Adidas heeft ook een revival doorgemaakt. was een beetje weg dat merk, tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Revival doorgemaakt. Als je de beelden ziet van de riots in Londen, van de, de rellen in Londen, dan zie je enorm veel Adidas. En er ja, is nu, dus je zit wel bij de groep, en er is, is nu klanten, een Facebook zeg maar. een Facebookgroep uh, Adidas maar hoe die officieel sprong op, op de London riots. Zie je zie je dan mensen in kleding lopen met ja, het logo nou, van ze Adidas? Ja, en je ziet ze in veel kleding lopen. Dus dat beeld is nogal dominant in die beelden. Ja. Um, Facebook groep nu Adidas die official sponsor op of de London Riots. Oh my goodness. En dat. dat... Ja. Maar dat, Ik, Daar kan nou, je toch als bedrijf niet tegen wapenen. Ik je niet tegen behalve dat je op dat moment met, met, met goede interne mensen en misschien externe mensen... een soort crisisteam vormt. Ja. En dan aan, hoe noem je dat? dat met het een mooi woord damage control ja. uh, doet. was het, maar niet het zo het helemaal verkeerd lopen. Ja. Dat de foto van Breivik, die voorgeleid werd... Uh, uh, in een pontificaal Lacoste-shirt ja, uh, uh, liep... zouden ja. mensen daar nou werkelijk naar kijken, ja, denk uh, ik? echt. Lonsdale... Lonsdeel is in dit, in, dit, in dit land als berg. Niet in Engeland, besmet. maar in dit land als berk, ja. ja, besmet. Als, als, als rechts radicaal. Ja, ja het, het kan heel en, makkelijk En, en er, komt waar komt dat dan door? Nou ja, omdat dan op dat moment mensen niet meer. Maar, ik, en, en, en merk is zoiets als daar wil je wel of niet meer identificeren. En als jij vindt dat je niet tot die groep wil rekenen, uh, gerekend wil worden, dan wil je dus ook niet dat je maar iets toont om daarmee geïdentificeerd te worden. Dus in Engeland was daar niks aan de hand. En in nee. Nederland liepen er een paar van die rechtsradicale jongeren ja. en die kwamen pontificaal ja. op het NOS-journaal of bij de Telegraaf te ja. de voorpagina. En daarmee was het gedaan met het merk? Het merk is gedaan. Ja, dat is ja. helemaal gerecht. De o importeur de heeft een verhaal dat hij nog... Ja, proberen we overeind te houden. Maar als ik als merkenmens zeg ik, dat is een kansloze kansloze operatie. Ja, maar dit is dan wat er gebeurt als bepaalde groepen mensen... jouw merk dragen. Maar wat kun je nu uh, zelf doen aan een bepaalde imagocampagne om te zorgen dat die lukt? Of als je het verkeerd doet, dat die mislukt? Ja, als, in feite is, is dat een kwestie van... Wat zijn de, de regels? Is er, nou, regels. Het is op het begin je ontzettend goed afvragen... wat de groep mensen die je wil bereiken, je doelgroep... wat dat voor mensen zijn... Uh, waar die mensen uh, geïnteresseerd in zijn. Waar ze zichzelf mee willen identificeren. Mm -hmm. En als jij het voor elkaar krijgt om jouw merk... zeg maar daarop te laten aansluiten... Maar, maar geef eens een voorbeeld. Want we, we hadden bijvoorbeeld met biermerken... daar heb je heel veel imagoveranderingen gehad. Ja, uh, vroeg, en dan hadden we bijvoorbeeld... Uh, het vakmanschap is meesterschap. Ja, dat gros, is helemaal losgelaten. Helemaal was dat losgelaten? goed of slecht? Nee, dat is slecht. Nee, misschien niet om vakmanschap... dat was een wat, ook wat al campagne. Maar wat daar gebeurd is, is dat gros. Heeft in feite is, heeft, heeft bier willen neerzetten als een soort strategie tegenover Amstel en Heineken. Uh, voor de individu. De individuele mens. Die zag je ook in die eerste filmpjes heel erg duidelijk in beeld. Nou, ik denk dat we het met elkaar eens kunnen zijn: bier is een, is een groepsproduct, is een gezelligheidsproduct. Ja. Dat is niet het product voor, uh, voor de Eén individuele mens. mens. Ja. Dus ik denk dat daarbij. En ik vind dus persoonlijk dat Groos sinds die tijd redelijk aan het is. Met haar campagnes. Zij gaat er komen, denkt u? Absoluut. Ja? Als ze dit soort. Het, het is een, als je dit één keer begint, kun je nooit meer ophouden. En ze moeten wel, hè? Met andere woorden, ze moeten daar. Ze moeten voortdurend nu doorgaan met creatieve mensen. Uh, intern, extern. Um, en als ze dat goed doen, en als het op het niveau blijft van de dingen die we tot nu toe gezien hebben. Gaat het het moet een gigantische omslag zijn. En ja, je personeel moet je waarschijnlijk knap. ook voor een deel vervangen. Dat is niet. heel knap. Nou, je moet, het des, nee, je, moet des, je moet het personeel erin delen. In mee laten delen in dit soort. Het ligt natuurlijk voor de hand. En dat is één van de dingen die ik nog niet heb gezien. Dat je bijvoorbeeld je jongere verkoopsters of verkopers... dat je die in die jeans kleedt. Ja. Laat dat je, je even, even laat zien dat die er al aan ja. gefreubeld hebben. En de, en de, en de ja. filiaalchef gaat er even met een baksteen over de broek heen. <laughs> Laten we dat leuk in ja, de winkel gaan wel? doen, het knutselhoekje. Ja. We verzinnen ze bij <laughs> bij, bij staat. Oké, okay, hartelijk dank. U hoorde marketingadviseur Jan Lanting. Het ging dus over de nieuwe imagencampagne campagne van Kledingketen Zeeman. Dank, dank, dank u wel. wel. Oh. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl Nederland telt maar liefst een kleine 30.000 impresario's en boekers... die bemiddelen tussen artiesten en de podia waar ze optreden. Volgens Ton Lamers, docent muzikonomie aan de Artes Hogeschool voor de Kunsten... valt er aan de contracten die er tussen deze drie partijen gesloten worden... nog heel veel te verbeteren. Hij bestudeerde 122 van die contracten... en promoveerde er gisteren op aan de Open Universiteit. Titel van het Proefschrift contracteren door intermediairs in de muziekindustrie. En meest opvallende zin uit het persbericht... de gemiddelde artiest laat zich nog altijd bedonderen... terwijl het niet hoeft. Ton Lamers is bij ons de gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Ging het lekker gisteren? ging fantastisch, dank u wel. Ja, goed ja. verdedigd alles en... Dat uh, was een prachtige dag. Coemlaude erdoor. Uh... Nou, uh, oh. ik ben gewoon gepromoveerd. Dat is mooi genoeg. Goed zo. Nou, ik zei het al in de introductie van dit verhaal, 30.000 impresario's. Ja. Hoeveel artiesten hebben we dan wel niet? Ja, in mijn proefschrift schrijf ik ook wel dat dat een vertekend beeld is. Want die cijfers heb ik uit het handelsregister. En het eh, dat inschrijven dat is een erg vervuild register... omdat je als ondernemer zo'n aankruisactie moet doen wat je zou kunnen doen. En heel veel horeca-ondernemers en, en ondernemers uit de artiestenverwante sferen... Kruisen, dat vakje, ook kan, ook kan misschien ook wel eens gaan doen. Dus daar zit heel veel tussen. Wat, ja. Maar hoeveel zijn het er echt, denkt u? Nou, 10% daarvan. daarvan. Oh, dat dan... is nog heel veel, trouwens. Ja. ja. En dat verdeelt zich in, in een markt met uh, een stuk of... Uh, ik heb, de markt is overigens verdeeld in de klassieke muziek uh, tussen personen... en de entertainmentindustrie tussen personen. Dat is echt een heel gescheiden systeem. Dan schat ik dat het in de klassieke muziekindustrie... Er, 20 tot 25 in Nederland bij de marktleiders horen. En dan een heleboel hele kleintjes. En in de entertainmentindustrie uh, zijn het er ongeveer uh, 50 tot 60 die de marktleiders zijn en een heleboel kleine. En wat is er nou mis mee? Want het is helemaal niet zo'n gek idee natuurlijk... dat je iemand hebt die de boekingen doet... en ja. tegelijkertijd de contacten met die artiesten uh, regelt... en dat die ook zorgt... luister, uh, het is wel de bedoeling dat je uh, ook daar op tijd aanwezig bent... Dan kan je weer allemaal niet aan die zalen eigenaar overladen. Dus het, het lijkt mij wel een, een nuttige bezigheid, of niet? Absoluut. Ik denk dat het ook uh, een heel uh, een schoon beroep kan zijn... Uh, Waren het dat uh, de wijze waarop gecontracteerd wordt in, uh, in die branche, en dat is natuurlijk wat ik onderzocht heb, uh, een, een, een raar kenmerk heeft? Namelijk, er zijn drie partijen. Enerzijds de opdrachtgever, die de muziek inhuurt, uh -huh. via de tussenpersoon, en dan de muzikus. Uh -huh. In de entertainmentindustrie werkt het dan zo dat die opdrachtgever een overeenkomst sluit met de tussenpersoon. Ik wil artiest A op, uh, uh -huh. voor deze gelegenheid. Vervolgens sluit die tussenpersoon weer een overeenkomst met de artiest. En dan zijn er dus drie partijen en twee overeenkomsten. Maar is, ja. dat, is dat transparant? Weet de artiest wat voor contract zijn impresario of tussenpersoon afsluit met zijn opdrachtgever? Nee, ik heb heel veel contracten gezien uh, uh, dat dat niet het geval is. Die, die impresario kan in het beginsel doen wat hij wil met die prijs... Die die weer doorberekent. Dus die berekent drie keer zoveel dan wat hij die, die artiest betaalt bijvoorbeeld. Kan. Komt dat vaak voor? Dat, dat heb ik niet onderzocht. <lacht> nee. Nee. Dat zou wel interessant zijn. Ja. Dat zou een heel, heel maar meneer Lamsen, wat is nou het, het, het, het grote verschil met uh, de uh, pindakaasproducent... die het via de groothandel uiteindelijk bij de supermarkt brengt? Wat is het verschil? Oeh, dat is een heel andere, een andere kolom. Want um, wij kennen in onze wet een aantal. Uh, ik heb eerst onderzocht hoe er gecontracteerd wordt. Toen heb ik dat getoetst aan de wet, welke regelingen zijn er. En dan zijn er heel veel regelingen op grond waarvan de, uh, die personen inzagen in elkaar stukken kunnen verlangen. dat moet ook gegeven worden. In de praktijk gebeurt dat niet, want dan steek je natuurlijk um, uh, op een verkeerde manier in. Je maakt geen vrienden als je tegen je impresario zegt: hé, hey, laat die contractjes eens even zien die jij sluit en een ander. Ja, ik, ik, ik, ik zou toch wel even willen weten uh, wat jij nou aan mij verdient. Want misschien kan het wel wat goedkoper. Zo, uh, is dat een vraag die je niet kan stellen omdat nee. je daarna geen werk meer krijgt? In, in, in die sfeer uh, vermoed ik dat wel. We gaan daar ook de meeste ruzies over? Ja. Dat, dat ze vinden dat ze worden onderbetaald en dat, ze, dat er wantrouwen is. Ja. Oké, okay, En wat doe je dan? dan? Ga je naar een andere impresario ja, of zeg dat je het gaat lastig. zelf doen? Ja, uh, maar die markt wordt beheerst door, uh, door maar een paar spelers. Dus dat is tricky om dat te doen. En uh, dat spreekt zich natuurlijk ook vrij snel rond. En dan, uh, dan maak je niet alleen maar vrienden mee, zou ik d maar zeggen. Dat begrijp ik, maar in het tijdperk van het internet... zou je eigenlijk zeggen, kan je die middelbende redelijk snel uithalen. Klopt. Uh, maar dat doet de markt niet om de een of andere merkwaardige reden. De markt niet. Dus u zegt de opdrachtgevers bellen nog steeds impresariaten. Ja. En ja. niet rechtstreeks nee. met artiesten. Dat is echt not done. Maar ze, vinden die de artiesten niet betrouwbaar genoeg of zo? Zijn ze dan bang dat ze niet opkomen draven? Of dat ze niemand daarvoor aansprakelijk kunnen houden ja, werken? Ook daar gaat het onderzoek niet direct over. Maar ik heb het natuurlijk wel naar gekeken. Het is met name in de klassieke muziekindustrie... heb ik gezien dat men daar wat opdrachtgevers bang zijn... dat als er iets gebeurt, bijvoorbeeld iemand ziek wordt... of uh, een dergelijk ongevalletje... dat dan die tussenpersonen veel sneller een vervanger kunnen regelen. Oh, dat is natuurlijk een beetje een is goed argument. Nou, lijkt mij wel. Nou, die heeft ook alleen maar een opschrijfboekje met uh, telefoonnummers van Ja, andere. maar wacht even. Individuele zaal-eigenaar ben je natuurlijk niet uh, geoutilleerd... Om als de bassist uh, ziek is, ergens een bassist vandaan toveren. Terwijl. Dat is waar. Ja, nou ja, en, maar en, en, die bassist weer wel. Dus als de bassist zegt, ik sta ah, vast. Ik ja, is wat? Ja. Ja, hier zijn mijn collega's. Zijn. En als we nou vandaag, is daar weer een heel stuk over geschreven... zo'n conflict wat er is tussen meneer Bolland en meneer Van Koten. Ja, interessant. Um, zijn dat het soort dingen waar het steeds om het gaat? dan over Buma's stemra rechten ja. die geïncasseerd zijn door Van Koten en ja. Bolland die roept, dat hadden miljoenen moeten zijn ja. en dat was het niet. Dit soort van gedoe? Het is redelijk oncontroleerbaar wat Buma doet. Hè. Daar hoor je in de branche ook veel klachten over. Buma ligt daar onder vuur en daar zijn zelfs kamervragen over gesteld. En uh, dat is wel grappig, want uh, uh, ik heb in mijn proefschrift uh, uh, de wijze van contacteren onderzocht. En het blijkt dat in de uh, klassieke muziekindustrie zogenaamde bemiddelingsovereenkomsten worden gesloten. En dan moet ik toch even juridisch doen, het is niet anders. In de um, entertainmentindustrie worden zogenaamde lastgevingsovereenkomsten uh, gesloten. Dat is juridisch uh, dat is wel best wel moeilijk uit te leggen, dus dat laat ik maar even voor wat het is. Het komt hierop neer dat um, uh, de wijze van het contracteren in die entertainmentindustrie... die zogenaamde lastgevingsconstructie... ook van toepassing is op het moment dat um, artiesten hun muziek schrijven... en Buma voor hen int. Uh, dat is zelfs een zogenaamde privatieve last. De enige die het in de mag, is Buma. en ander mag het helemaal niet. Dus dat is exclusief... Bij wet aan Buma overgedragen. En dan ben je veroordeeld tot een organisatie waar je het wel eens niet mee eens kunt zijn. Laten we even teruggaan naar waar we mee starten. Is het nou zo dat veel van die uh, muzikanten uiteindelijk bedonderd worden? Een beetje tussen die tussenpersonen? Dat weet ik niet. Uh, maar het kan wel. Ik heb niet onderzocht of, of men bedonderd wordt. Ik heb onderzocht hoe men contracteert. En ik heb daar wat juridische uh, gaten gevonden, zal ik maar zeggen. En ik heb in mijn proefschrift een theorie opgezet om die gaten te dichten. Uh, het gaat, nou eigenlijk gaat het proefschrift over groepscontracten... vanuit juridische zin. En de, uh, de wijze waarop uh, uh, intermediairs in de muziekindustrie contracteren... slechts de aanleiding van, kijk eens, die constructies gaan zo en zo... en er zit steeds een gat in... En dat gaat haar sowieso oplossen. En de bijvangst was dat ik natuurlijk een heleboel contracten maar gezien goed, heb. Maar goed, dat is erg interessant wat u weten wil. Namelijk eh, veel contracten gezien ook van de huidige tv-shows. Want je kunt tegenwoordig geen televisie meer aanzetten. Of je ziet, so you wanna be, whatever you wanna be. Ja. En die contracten... Deuggen echt voor geen centimeter. Ja, die zijn niet fijn. Die moeten voordat ze daaraan meedoen eh, eigenlijk een contract tekenen. Weer een contract. Waar eigenlijk in staat, alles is voor mij en niks is voor u. Ja, daar komt het ongeveer uh, op neer? Daar komt het op neer. Ja. En, en wie doet dat? Doen de omroepen dat? Of doen de uh, uh, productiehuizen dat? Ja, de productiehuizen zijn ook een vorm van intermediairs. Uh, maar nu zegt u dus, um, uh, die contracten die gesloten worden hè, Mensen tekenen ze ook, dat is dom. Het is misschien ongelooflijk naïef een van kans. mensen. Die, ze willen, ze willen beroemd worden en dit is hun enige kans. Dus en ze tekenen maar. Ja. Ik ja. zie veel ook studenten die dan helemaal enthousiast zijn. En dan ik ze aan mijn bureau staan maar, oh kijk, het is geweldig, ik mag meedoen. Nou, ja, ik heb plaats met, met, met een dergelijke show uh, wel een keer studenten daarbij geholpen. En uh, ja. ook ben ik ook uh, met het bureau in de slag gegaan en met de juristen van het bureau in de slag gegaan om er een paar dingen uit te slepen. Meneer Lams, u zei net, uh, wat ik uh, uiteindelijk bedacht heb, is, uh, en u noemde dat groepscontract, wat ja. zijn dat? Uh, groepscontracten, kijk, u moet er vanuit gaan dat ons contractrecht is gebaseerd op bilaterale relaties. U en ik, dit heeft een ander helemaal niks mee te maken. Ja. Als, u, als ik een overeenkomst met u sluit uh, en u komt niet na, u doet niet wat we afgesproken hebben, dan kan ik u op grond van wanprestatie aanspreken en me gelijk halen. Dat ja. is een redelijk eenvoudige weg van een juridisch perspectief. Maar stel nu, wij sluiten een overeenkomst, u komt hiergens mij niet na en mevrouw Verburg leidt schade als gevolg daarvan. Dat is niet ondenkbaar. Ja. Dat zou goed kunnen. <laughs> <Nee>. <laughs> maar dan staat ze nergens, want zij heeft geen directe bilaterale overeenkomst met u. En dan moet ze dat via de weg van een zogenaamde onrechtmatige daad gaan verhalen. En die is vele malen langer en moeilijker dan die via de wanprestatie. Maar hoe kom je dan op groepscontracten terecht? Ja, dan, uh, ik heb een theorie ontwikkeld waar ik zeg dat... in onze maatschappij is een ontwikkeling gaande die ik... In navolging van mijn promotor, die, die heeft het begrip maatschappelijke verdichting geïntroduceerd. Ik heb dat wat verfijnd in die zin. Ik noem het economische verdichting en dat is de ontwikkeling. Als gevolg van schaalvergroting en omdat projecten steeds omvangrijker en complexer worden. Als mede omdat professionals steeds meer specialiseren en dus niet zelden gedwongen worden om samen te werken met meerdere partijen. Zal een enkele bilaterale overeenkomst tussen twee daarbij betrokken partijen. Wacht, ik ga u toch onderbreken, ik Doe ben het is... spoor geheel bij. Ja? Wat, wat, wat is de praktijk? Wat wilt u? Uh, ik wil eigenlijk dat uh, als mensen uh, in complexen met elkaar contracteren, dus meerdere partijen, meerdere contracten, maar niet iedereen met elkaar verbonden is, dat we daar eigenlijk een cirkel omheen kunnen trekken. Het is één contract. Hm. Gezien, maar iedereen die zeggen. betrokken is, ja. iedereen die schade zou kunnen leiden... van één wanprestatie van één contractant... Zou die zit in dat contract besloten. Ja. Oké. Okay. En gaat dat lukken? Gaat u dat voor elkaar krijgen? Ja, dat kan ik alleen maar hopen, natuurlijk. Uh, ik heb een theorie opgezet. en Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk af te ja. dichten. Want de critici zeggen natuurlijk... ja, dit gaat de aansprakelijkheid uit de hand lopen ja, en uh, de hand kunnen. werken. Ja. En, uh, maar ik heb criteria opgesteld. Je doet niet zomaar mee aan zo'n groepscontact. Je moet al een aantal criteria voldoen... voordat, je, voordat de situatie van toepassing is. En dan kan je twee dingen hopen. Dat je de wetgever inspireert. Dan wel dat je de rechtspraak inspireert. U gaat bij de politiek lobbyen om hier wetgeving nou, van te en, uh, maken. Nee, nee. Ik ben Wat een dan? onderzoeker. U, uh, <laughs> ik uh, denk... Ik denk ook eerder dat er meer kans is dat, er, dat de rechtspraak het oppakt. Dat zie je ook al. Men schurkt er al tegenaan, maar gaat nog net niet over de drempel. En ik hoop hiermee de rechtspraak een duwtje in de rug te kunnen geven. Mooi zo. Wij spraken met Tom Lamers, docent muzikonomie, dat is een term die hij zelf bedacht heeft... aan de Artes Hogeschool voor de Kunsten. Hij promoveerde gisteren aan de Open Universiteit... met proefschrift Contracteren door Intermediairs in de muziekindustrie. Dank u wel voor uw toelichting. Dank u. Zo, we zitten in het uh, tweede weekend in ieder geval van de WK Atletiek in Zuid-Korea. Als het goed is en die houtkap, de 4x400 meter estafette vrouwen, zit ik goed of zit ik fout? Nou, je, je zit uh, hartstikke goed, Peter. De, de namen allemaal goed. En, uh... Ja, dat was jouw schuld, hè? Oh, krijg ik nog de schuld nee, ook. Nee, jij ik kon het. Ik moet er niet aan beginnen. <laughs> ja, de 4x400 meter uh, uh, estafette bij de vrouwen staat uh, op het punt van beginnen. Baan 1, Wit-Rusland. Uh, ja, aardig. Geen Nederlandse, dat is jammer. Dat is ook geen nummer waar Nederland goed in is, de 400 meter. Uh, uh, zeker niet bij de vrouwen, dat is jammer. Uh, Wit-Rusland in baan 1, de Tsjechische Republiek. Oftewel Tsjechië staat in baan 2. Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat wordt altijd zo genoemd. Great Britain en Northern Ireland in atletiek. Dat wordt apart genoemd, maar het is toch één team. Jamaica in baan 4, Rusland in baan 5 en in baan 6. Ja, dat is natuurlijk de grote favoriet. De Verenigde Staten zij lopen in baan 6. Oekraïne in baan 7 en Nigeria in baan 8. We hebben al prachtige sport gezien hoor, vandaag eigenlijk al de hele week. Want Atletiek is natuurlijk een geweldige sport. Zojuist het speerwerpen. Verrassend gewonnen door De Zordo uit Duitsland. En dan zie je zo'n Duitse ploeg die net op het juiste moment weet te pieken. Daar waar de Nederlanders het allemaal een beetje laten liggen. Dat is wel jammer hoor. Een teleurstellend toernooi voor Nederland. En ook teleurstellend was Torchildsen de Noor. Ondanks het feit dat hij zilver won bij dat speerwerpen. Maar hij was ervan overtuigd dat hij goud zou gaan winnen. Is niet gelukt. Ik kijk ook naar het hoogspringen op dit moment. Anna Cicerova over 2 meter 3 staat. Eerst op de tweede plaats staat ook 2 meter 3 gesprongen, maar een beurt meer daarvoor nodig had. Blanca Vlazic, dat is de grote favoriete. Het voorstellen van de ploegen begint nu. Over een minuutje of twee zullen we gaan beginnen aan de 4x400 meter bij de vrouwen. Kan ik ook meteen maar even melden dat we nog de 100 meter hoorde krijgen om twee uur. En uh, het prachtige nummer. De 200 meter bij de mannen met uh, Usain Bolt over... Uh, nou, wat is het? Een uh, anderhalf uur? Nee, wat zeg ik? Een uur. Uh, twintig over twee. Oké, okay, en uh, lief, we komen gewoon bij je terug op het moment me... dat de dames door de finish knallen. Lijkt mij een goed idee, Peter. Uh, Dank je wel. Goed, waar in andere landen het ondernemerschap nog maar nauwelijks stijgt of zelfs afneemt, wordt het eigen baas zijn in Nederland steeds populairder. De afgelopen tien jaar is de drang naar ondernemerschap in ons land zelfs zo fors gestegen dat Nederland nu voorop loopt in Europa. Dat blijkt tenminste uit de jongste cijfers van de Global Entrepreneurship Monitor van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. En bij ons te gast is Sander Wennekers onderzoeker bij dat instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de harde cijfers dan maar even. Ja. Welk percentage van de werkende bevolking... is op dit moment... ondernemer in Nederland? Nou, Op dit moment is 12%... van de werkende bevolking... is ondernemer. Maar waar het in dit onderzoek... om gaat, is niet het percentage... wat ondernemer is, maar het percentage... wat bezig is een nieuw ja, bedrijf... op maar te richten. Even eventjes, eventjes om helder te krijgen... Ja. hoe het ervoor staat. Ja. Dus... Uh, u zegt, hoeveel procent? 12 procent. Ja. En één op de hoeveel mensen is dan, uh, die werken is dan ondernemer? 1 op de 8. 1 op de 8 is al ondernemer. Ja. En die andere zeven zijn dus gewoon in werk, ja. uh, in loondienst. Die zijn in loondienst, ja. dat zijn werknemers. En, en ja. bij andere Europese landen uh, liggen we dan in vergelijking daarmee voor of achter? Ja. Ja. Met die 1 op de 8? Met die 1 op 8 liggen we in West-Europa we ook eigenlijk aan kop. Ja. Aan kop. Ja. En wereldwijd... Wereldwijd dan moet je er wel rekening mee houden dat als je met ontwikkelingslanden vergelijkt dat daar veel meer ondernemers zijn, maar dat zijn natuurlijk vaak ondernemers uit noodzaak omdat er gewoon niet genoeg banen zijn. Maar als je vergelijkt met andere... maar hoe zit dat bij ons dan? Maar als je vergelijkt met andere rijke landen, dan lopen wij ook. Dus ook als je vergelijkt met niet-Europese rijke landen lopen wij ook tamelijk aan kop. Zijn we hard gestegen de afgelopen tijd? We zijn, uh, ja, we zijn flink gestegen. Ik, als ik... En hoe komt dat? Ja. En dat hangt even vanaf hoe, hoe ver je terugkijkt. Ja. Wij doen in feite dus, uh, al 15 jaar structureel onderzoek met het EEM... om uh, zeg maar de ontwikkeling van ondernemerschap te volgen. En begin jaren '90 was in Nederland zeker nog sprake van een achterstandspositie. Toen begon het beleid er al wel op in te spelen. U herinnert zich misschien nog wel de campagne ondernemert maar, het begin jaren '90. En ook de afschaffing van de vestigingswet heeft een grote rol gespeeld. Want heeft het gewoon makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf op te richten. Niettemin toen wij in 2001 voor het eerst gingen meedoen aan die Global Entrepreneurship Monitor. Want dat is niet een onderzoek van ons alleen. Dat is een onderzoek wat we met 50 andere onderzoeksbureaus wereldwijd jaarlijks uitvoeren. Ja. Toen was Nederland in 2001, hoewel er al wel vooruitgang was geweest, toch nog steeds een, ja, een achterblijver. En het opmerkelijk is dus dat juist nu in die laatste tien jaar... wij die, die grote sprong naar voren gemaakt hebben. Met name ook wel weer in de laatste paar jaar. Ja. Ja, het verbaast me toch een beetje. Omdat wij ja? juist de laatste jaren zo ontzettend vaak horen... Dat, we, dat het ondernemerschap in Nederland niet voldoende is. Dat juist die, die mentaliteit die we hadden... Ja. laat ik ja. daar geen letters bij noemen... maar dat het een beetje naar beneden gezakt is... Ja. Ja. Um, hoe komt het dan toch dat deze cijfers dit aantonen? Zijn dat dan toch het aantal ondernemers die zeggen van nou we hebben geen baan, laten we maar zelfstandig worden? Zijn dat toch die ZZP'ers? Ondernemerschap is een buitengewoon divers verschijnsel. Dus het zijn, je hebt ze in alle soorten en maten, je hebt, ze in, je hebt ze in alle sectoren, je hebt ze met verschillende motieven waarom ze het doen, je hebt ze met verschillende ambities, dus kan je absoluut niet overheen kam scheren. Maar het is inderdaad zo dat er ondernemers zijn met personeel... en ondernemers zonder personeel, ja. En een deel van die ondernemers zonder personeel... die worden dan ook wel aangeduid als ZZP'ers... maar dat is ja. dan maar weer een deel van. Want het zijn eigenlijk de ondernemers zonder personeel... die, die hun arbeid aanbieden, ja. Die dus, dus bijvoorbeeld iemand die een, in zijn eentje een winkel heeft... of een internetwinkel of een klein café, is geen ZZP'er... maar kan wel een ondernemer zonder personeel zijn, ja. Maar wat we gewoon, gewoon zien is dat uh, het ondernemerschap uh, zeg maar in de volle breedte is gestegen. Maar inderdaad het meest bij uh, ondernemers zonder personeel. En dat geldt overigens niet alleen in Nederland. Dat geldt ook in de landen om ons heen. Ja, en is in welke, die zin een normaal verschijnsel. Ja, in welke sectoren beginnen die mensen dan voornamelijk? Want ik neem aan dat ze dan iets zoeken wat niet een hele hoge investering met zich meebrengt. Dat is, uh, dat is juist. Je vindt ze daarom relatief minder in de industrie. Maar verder vind je ze eigenlijk overal. Ja. En, en in de, de laatste tijd sector, en ICT de... lijkt me ook ja. zo'n... Uh... Ja, maar dat is weer die diversiteit. Ik bedoel, ja. uh, ook als ik kijk naar de, zeg maar, de enquête die we dan hebben uitgevoerd... voor de Global Entrepreneurship Monitor. En de gewoon aan, aan, aan de mensen is ook gevraagd... wat voor soort bedrijven ze aan het oprichten zijn. Dat is zo onge ongehoord uh, divers. Ja. Eén op de acht is dus nu ondernemer. Uh, ja. Kan dat nog hoger of zit je dan al lang aan je max? Um, in het verleden zijn we misschien ooit wel... in het verre verleden allemaal ondernemer geweest. En, uh, we hebben in ieder geval cijfers dat in, in 1900... Ja, in de tijd dat we achter een, uh, een beer aan uh, ja, holden. Ja, precies. Toen waren we natuurlijk allemaal ZZT'er. Oh, ja. Ja. En in 1900... heb uh, uh, nooit zo gezien, maar ja... Het wordt me nu opeens allemaal <laughs> duidelijk. En in 1900 was toch nog één op de drie ondernemer. En dat is eigenlijk alsmaar gedaald tot, uh, tot medio jaren 80. En sindsdien is het dus eigenlijk... Zeg maar die, die, die, die. Toen is de trendbreuk in feite al begonnen. Zowel in de landen om ons heen als in Nederland. Maar, maar in Nederland dus de laatste tien jaar... in op, opvallend sterke wijze. Hartelijk dank. U uh, hoorde Sander Wennekes. We gingen dus over Global Entrepreneurship Monitor... Uh, waaruit we, zeg maar, in ieder geval een duidelijke stijging van het aantal ondernemers blijkt. Hartelijk dank voor uw komst. En die Houtkamp, uh, we waren net bezig, maar we waren een beetje te vroeg bij je met de 4x400 meter. Dames, hoe staat het daar? Net, net iets te laat, Peter. Ze, nu komen... <laughs> ah, ze komen net over de finish. De Verenigde Staten wint in een tijd van 3:18:11. Dat is een hele goede tijd, hoor. Dat is de beste tijd dit jaar gelopen. 315-17 overigens. Uh, het wereldrecord van uh, een Russische ploeg uit 1988. Dat waren uh, halve kerels uh, opgepompt, uh, uh, durf ik te zeggen, in Seoul in, tijdens de Olympische Spelen. Nou, deze dames, dit zijn echte uh, uh, dames van de 4x400 meter. De Verenigde Staten wint dik. 318-09. Goud, dus Jamaica op de tweede plaats. En Rusland op de derde plaats. De winnaars dus van de 4x400 meter bij de vrouwen. De Verenigde Staten. Oké, okay, we maken ons allemaal op voor de race van USA. Bolt na tweeën. Uh... Ja, bij ons inmiddels alweer aangeschoven Willem Overbos. MKB Service Desk hij is elke week en neemt dan de belangrijkste en opvallendste nieuwtjes over MKB met ons door. Willem, uh, waar, waar wil je mee beginnen vandaag? Goedemiddag. Nou, net uh, vers van de pers. Uh, op nu.nl het nieuws dat mensen die een BV willen opzetten daar in de toekomst geen notariële actie meer van nodig hebben... En die in veel gevallen geen neutrale meer voor nodig hebben. Dat zegt nu minister Maxime Verhagen. En dat is opvallend nieuws, want uh, dat betekent een besparing uh, bij het opzetten van een bv van gemiddeld 1000 euro. En op de totale kosten van het opzetten van zo'n bv is dat toch 90%. Dus dat is significant en ik denk dat een hoop ondernemers wacht, daar... Wacht even, 90%, 1000 euro is 90% van de opzetkosten? Ja, het merendeel van de opstartkosten van een bv is, uh, zijn die neutrale acten. De, de economische Zaken heeft al losgelaten de eis om 18.000 euro te storten. Dat ligt nu nog wel bij de Eerste Kamer. Uh, dat laten ze los omdat je die 18.000 euro die je moet storten... verplicht bij de oprichting van een BV ook meteen weer eruit kan halen. Ja. Dus het is een beetje een wasseneus. Een, een wasseneus. Ja. Nou, en Met deze maatregel erbij waar ook je, waarbij je die notariële acte niet meer nodig hebt... Uh, zijn er dus voor veel meer startende ondernemers... is die BV de ideale wat... mogelijkheid om te starten. En, het voordeel van de BV precies. is uh, dat je privévermogen beschermd is in tegenstelling tot... Dus enige wat je nodig hebt is dus iemand die een bordje op je deur wil komen spijkeren. Nou, bijna wel. <laughs> Volgende onderwerp ja. is de server voor uh, ondernemers in werktijd... is goed voor de productiviteit. Ja. ja. Wie zegt dat? Ik, ik heb het toevallig gelezen, Willem. Kom op. Wie zegt, zegt dat? dat? Een onderzoek van uh, een kabelaar, Zigo, die ja. heeft onder 800 uh, kleinzakelijke ondernemers uh, onderzocht. Dat zijn zowel ZZP'ers als bedrijven tot 10 werknemers dat uh, ondernemers uh, blijer worden als het werk leuk is. Uh, nou, ja. Dat is natuurlijk wel waar. Maar die hebben er belang bij om dat te dat zeggen, toch? Als uh, ze hebben er natuurlijk belang bij om dat te zeggen... want uiteindelijk is het natuurlijk het uitgangspunt dat als je veel internet... en veel gebruik maakt van het internet, dat je uh, een stellere verbinding hebt. Maar nodig zou je hebt. je voor kunnen stellen dat die cijfers kloppen? Nou, als je kijkt naar de top drie irritaties... en ik, uh, ik herken me er in ieder geval wel in uh, van, uh, van iedereen op het werk, ook van ondernemers is dat het irriteert natuurlijk ontzettend als je een trage internetverbinding hebt. 70% van de respondenten zegt dat. En bij 800 uh, respondenten is dat meer dan significant. Slecht werkende internetverbinding en verbinding die wegvalt, 74% irriteert zich daaraan. Ja, en een trage computer, daar kun je dan heel erg in de We, we hadden maar. het over privégebruik, surfen tijdens, laten we zeggen, werktijd. Dus heel veel ondernemers, net zoals werknemers, beginnen de dag in plaats van uh, met de krant even met het surfen op internet. Okay. En ze geven aan dat met name die mogelijkheid... om uh, het internet goed en effectief te gebruiken... Uh, leidt tot meer productiviteit uh, en een leukere werkomgeving. Nou, dat is natuurlijk, Daar kunnen we ons in vinden. Uh, wat vooral het signaal natuurlijk is... is dat. dat kunnen we jij... ons in vinden. <laughs> nou, ik wel. Ik vind het in ieder geval Oké, dat is het goede nieuws dan. Het, uh, nee, maar Wat je wel ziet is dat steeds meer gebruik van internet... natuurlijk betekent dat als je als ondernemer daar geen maatregelen toe neemt... Ik wou net dat zeggen, vragen dat aan, aan de baas, want die denkt er anders over. Nou, die wil natuurlijk dat, je, dat zijn werknemers uh, lekker productief zijn. Ja, ja productief zijn. Volgens dat... mij, als ze op, op zitten te surfen, gaan ze ook heel vaak even de eigen e-mail checken. En ja, even... en dat, dat, werkt, zeg maar, dat, dat soort werk privé -balans, uh, zaken mogen natuurlijk wel. Op het moment dat jij weet dat ze ook thuis. Meer wat voor jou doen. Hmm. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat heel veel uh, ondernemers. En zeker kleinzakelijk. Zie je dat uh, het, het belang van een goede internetverbinding. En een goede infrastructuur met name. Het is natuurlijk niet alleen maar die internetverbinding. Het is Oeh. ook je computer. Het is ook de manier waarop jij met je bedrijfssoftware omgaat. Het wordt steeds belangrijker om daar ook in te gaan investeren. Omdat het gebruik toeneemt. En als je het gebruik afzet tegen hè, de kwaliteit van zo'n verbinding... Ja, dan kan het wel eens uit elkaar lopen. Maar ik waar denk het, dat het om gaat, is dat je de verhouding... natuurlijk tussen Juist. werk en uh, een, een beetje voor jezelf... in doen, als die maar niet... gewoon te ver uit het lood ligt. Die moet niet te ver uit het lood liggen. En, uh, is er ook iets over bekend wat de percentages daarvan zijn? Nou, wat, wat, dus, wat acceptabel is voor ondernemers eigenlijk? Ze, ze kijken hier naar uh, kijken met name de vrouwelijke ondernemers... vinden het heel prettig. Ik geloof dat 26% van de vrouwelijke ondernemers... vinden het fijn om contact te onderhouden... met hun sociale netwerk... Meer dan mannen, nou, dat zie je misschien ook wel terug. Um, en er wordt niet echt onderzocht in hoeverre uh, ondernemers daar een belang aan hechten. De andere onderzoeken die ik wel ken geven aan dat hoe meer jij als ondernemer-werkgever ook die balans wel toestaat, ja, hoe blijer mensen worden en hoe productiever ze dus zullen zijn. De, dus jij gelooft het verhaal van Ziggoe inderdaad echt? Ja. Oké. Okay. En je had nog, uh, geloof ik, een nieuwtje over kort verzuim. Ja. Veel ondernemers, en dat, dat vind ik ook erg herkenbaar uh, met de verhalen in de praktijk... dat ene dagje ziek, uh, er zijn natuurlijk werknemers die uh, een dagje ziek melden... nog een dagje ziek melden, een griepje, een verkoudheid. Als je dat als ondernemer niet bijhoudt, dan, en dat stapelt zich op dan betekent dat dat totaal zo'n 15% van de totale kosten... gaan naar dat kortdurend verlof. En grote arbodienstverlener, uh, 365 Verzuim... heeft dat onderzocht onder 1 miljoen werknemers. Zij dus stept over een significant onderzoek. Ja. Mm -hmm. Blijkt dat van de totale verzuim in Nederland 72% kortdurend is. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat betekent dat die, die verkoudheidjes, die, uh, die griepjes... en die, die mensen die dus even weg zijn van de, van de zaak... Dat is in 750.000 mensen. En wat betekent dat? Dat mensen te makkelijk thuis blijven? Of wat, wat, wat, wat zegt het? Nou, Het zegt dat, het, het, kort, uh, dat met name het, de verstoring van de werkprocessen. Het effect van kortdurend ver, ver, verzuim. Is dat werkprocessen en planningen die je in een bedrijf hebt. Met elkaar, met het team. Natuurlijk onder druk komen te staan. Als iemand frequent kortdurend er niet is. Ja. Dan begint dat op een gegeven moment natuurlijk ergens uh, pijn te doen en te frikken. Nou, en daar moet je als werkgever en als ondernemer natuurlijk alert op zijn. Je zal tijdig met Dat drie keer per jaar is een keertje uh, ziek, zwak of misselijk, is toch vrij normaal? Nou ja, ik, ik heb zelf in het verleden ook wel eens werknemers gehad die wat vaker ziek waren dan anderen. En op een gegeven moment gaat dat opvallen als iemand per maand, en dan ga je het ook bijhouden, wat natuurlijk sowieso moet, je moet je verzuim wel inzichtelijk maken, want dan pas kun je er wat van zeggen. Hmm. Maar als iemand frequent ziek is en uh, je signaleert dat, en het blijkt gewoon meerdere keren per maand te zijn, meerdere uren, ja, dan moet je eens een keer met zo iemand in gesprek. Dan moet je eens gaan kijken, van, is er nou eigenlijk wat aan de hand? Dat zijn ook de tips die je, dan, uh, die je daarbij kan geven. Dus ga vooral eens in gesprek. Maar wat, Want, wat, wat, wat kost dat een ondernemer dan jaarlijks, dat korte 15 verzuim? 15% van de totale verzuimkosten, ik kan het niet uitdrukken in euro's... maar 15% van de totale verzuimkosten zitten in dat kortdurende verzuim. Dus dat tikt toch aan. En, het is met name in die... en door een gesprekje met je werknemer... dus om te monitoren van uh, wie zijn er vaker ziek dan anderen... en ja. daar gesprekken mee te voeren, kun je dat terugbrengen? Ja, je moet het ten eerste natuurlijk monitoren. Je moet het gaan opschrijven, je moet het signaleren en bijhouden. Uh, het is te adviseren om met die medewerker... als het ook frequent is, in gesprek te gaan, maar niet... Elke keer weer hè, een, een, een afspraak van we moeten er weer over praten. Nee, probeer het ook als een stuk beleid op te pakken. Uh, kijk, probeer ook gewoon die privésituatie bespreekbaar te maken. Uh, het gaf het al aan. Dat... Word, wordt er dan van de werkgever zoiets als een soort psychologisch inzicht verwacht of een psychologische begeleiding? Wat, wat, wat, wat, moet, wat moet hij dan eigenlijk kunnen? Nou, in, in, Want je in, kan het wel signaleren, dat er iets is. Je kan aan de hand het signaleren. Maar... Wat, wat, wat uit dit onderzoek blijkt, is dat als dit. Patroon van kortdurend verlof zich hè, langere tijd herhaalt. Gedurende vier jaar blijkt dat 50% van die mensen in een langdurig verzuim uh, vervalt. Dus het is met name preventief bedoeld. Zorg er dus voor dat je uh, tijdig gaat signaleren. Tijdig gewoon een open gesprek gaat voeren met, met je werknemers. En uh, dat je het gaat verbeteren, want daar gaat het om. Nou, we hadden het er ook nog over dat we tegenkwamen... dat het ondernemersvertrouwen, in uh, het, uh, voor het, dat is voor het eerst uh, sinds het derde kwartaal van vorig jaar... dat dat weer negatief is. De Kamer van Koophandel heeft dat uh, de afgelopen week gemeld. Uh, de verwachtingen van bedrijfsleven uh, zijn vooral wat dat betreft... dat de omzet en de export uh, gedaald zijn. Dus mensen verwachten daar minder van. Uh, hoe ernstig is dat, dat dat vertrouwen zakt... Nou, dat het vertrouwen zakt is natuurlijk nooit goed. Uh, het is in, in die zee, we hebben zelf ook even een MKB-barometer uitgezet om eens te kijken in hoeverre. Uh, dat nou natuurlijk per sector verschilt dat enorm. We zien dat met name in de zakelijke dienstverlening. mensen toch wat ondernemers toch wat, uh, wat enthousiaster zijn. Die geloven er nog wel in dat ze hun doelen gaan halen. Uh, maar overal is het een negatieve tendens. En uh, ja, we moeten natuurlijk zorgen dat het in 2011 nog een succes wordt. Dus uh, ik zou zeggen, ondernemers, schouders eronder, het maakt er nog een succes ja, van. Ja, maar goed, het is natuurlijk toch logisch dat in dit klimaat dat mensen denken... nou, wacht eventjes, dit gaat toch niet helemaal de goede kant op. Een angst. De dubbeldipangst, in ja. die zin ben ik geen, uh, heb ik geen glazen bol en kan ik dat niet voorspellen. Nee, precies niemand natuurlijk. Ja. Maar, nee, maar, nee, je... maar de, de angst zit er natuurlijk wel in. En het is zo dat we al eh, geruime tijd, al twee jaar bezig zijn, ook als ondernemers. Ja. Allemaal, ik ook. Eh, om te zorgen dat je blijft innoveren, dat je je omzet blijft pakken. Dat je eh, gewoon je klant maximaal bedient, dat je toegevoegde waarde levert. En dat staat onder druk. En daar moet je denk ik als ondernemer continu innovatief in blijven. En continu zorgen dat je bovenop de bal zit. Eh, we moeten dat sentiment met z'n allen natuurlijk toch gewoon keren. Daar komt het op neer. We zullen toch door moeten. Ja. Oké okay, Willem, uh, dankjewel voor uh, deze tips allemaal en uh, uh, dat je deze onderwerpen met ons besprak. Willem Bovenbossen van de MKB Service Desk. Tot ziens. Okay. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie groene ondernemers. En waar gaan we het over hebben? Over duurzame dinsdag. Wat het is, u hoort het allemaal na tweeën. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros.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 Na ja, na ja, na ja, laat je gaan. En luister morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. vogels. Het nieuws van alle kanten. Ik ben directeur van leggingsfondsen bij een hele grote bank. Of wij onafhankelijke informatie geven, ja dag. Dan raak ik mijn huis nooit meer kwijt. En daarom is Alex gestart met iets nieuws.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 Dit is Radio 1.